Voor de rest wordt het veel zon en het wordt ongeveer 28 graden. Dit was het NOS-jong. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort. zon, zon, Dit is de zomer van ZFM. Met zon, zon, zon, zon, First I'm here, but I'm and I know it's a try, and I know it's a try, but I'm here, so let's try. Ja, we glijden zo door het tweede uur van Alternative FM in. Zo veel zomerse muziek. Zoals de vorige, en dat was... Darker My Love. Van Two Ways Out. Ja. Jezus, ja. wat een hit, jongen. Ja, het tweede uur is wel wat koeler geworden, dus wij worden weer wat actiever. Wij draaien gewoon niet onder de 20 graden, of boven de 20 graden. En dan gaat, dan gaat onze hersens uit, zo. Ja, wij staan ook de deels buiten, hè. Dat uh, valt wel een beetje op. Ja, we staan, elk nummer gaan wij even naar buiten. Het is niks lekkers. Ik citeer even de woorden van mijn collega Marcus. Het is niks lekkerder dan buiten staan met een lekker muziekje aan de achtergrond. Ja. Dat is gewoon Dat, dat is radiomaken. Dat is, <laughs> nou, radiomaken is gewoon intensief bezig geweest met grapjes en dingetjes. Ja, maar ja, ja, ja, ja. En natuurlijk de eindklapper, eigenlijk de for, alternative Sanford Tune. Speedway van de Prodigy. Die draaide we als laatste bij het, uh, bij het eerste uur. En die staan op Werchter dit weekend. En uh, op Lowlands. Nou, je weet dus waar je heen moet. Naar Lowlands, of naar hey, Werchter. Wat, wat wij nu helemaal geskipt hebben en het nieuws van vol zit. Michael Jackson. Ja, echt. We zaten Vorige week zaten wij rond deze tijd nog even in de kroeg Nou rond deze tijd niet hoor Rond deze ja, tijd waren we later. nog een uh, radio uitzending aan het maken Ja iets later dan Dat is toch rond deze tijd ja. later. Ah, ik, stop echt, ik stop serieus bij de, bij de bar om een uh, biertje te bestellen Rustig aan En Marcus zat op het terras Zaten we nog even na te bar -hallen. Bar -hallen, ja. En, en wij komen aan En op een gegeven moment uh, zie ik op CNN uh, Michael Jackson opgenomen in het ziekenhuis Dus ik loop naar, het, uh, naar voren Met twee biertjes in mijn handen Ik zet het biertje neer zo, Marcus. Heb je het al gehoord? Mark, nee. Michael Jackson ligt in het ziekenhuis. Hij Toen hadden we wel de aandacht van al die uh, grupperkoppen in het wit. Ja, inderdaad. Wat veel wit, hè, vorige week. Ja, al die grupperkoppen in het wit van 14 jaar. Sensation. Sensation wide. Dat was echt in voor. Dat was echt niet normaal. Iedereen was in wit. En wij stonden daar in onze zwarte t-shirt. Wel ja, ik vandaag dat. weer. Ja, zwart, hè? Jij ook. Ja. ik ook zwart van het HMO-festival. En, en jij ja? van Ander, Ramstein. Ja, toevallig gaat de kast. Ja. Ja. Bovenop, hè? Ja. <laughs> ja. Het is het enige shirt wat je nog een beetje heel normaal op je polo is van het werk. Maar we waal af. Ja. Ik hoorde dus het nieuws, dus ik op Twitter en Marcus een beetje meelezen. En inderdaad, je zag hem langzamerhand, zag je bronnen confirmen dat hij helaas is overleden. Nou, al die guppen komen hingen aan ons nek. Wat? Wat? Is-ie wat? overleden? overleden. Wat? En, Laat het zien dan! En toen liep Laat, zien dan. Ja, misschien. Laat zien dan! Laat zien dan! Toen liep ik naar het dorp terug. En echt mensen zeggen zo van... Uh, uh, ik zeg zo, hé, hey, wist je dat Michael Jackson dood is? Wat? Echt, wat? Echt <laughs> waar? Wat? Ja. Wat? Nee, ik vond het wel leuk dat al die kroegjes opeens Michael Jackson draaien. Ja, iedereen... Nou ja. is het officieel. <laughs> ja, absolu absoluut. En Maar heb je alleen maar Michael Jackson gehoord deze week, hè? Ja! Ja, we hebben gewoon andere station opgezet. Of uh, eigen muziek meegenomen. Ja? Ja, tuurlijk. Wat, wat, uh, uh, uh, nou tuurlijk, de ken jij de dag top 5 op, uh, op 3FM? Eh, uh, nee. Nou, die, uh, die spelen altijd uh, de, de, de best verkopende nummers op een dag. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Vijf keer Michael Jackson, ja. Maar uh, wij sure. zijn alternative fm dus wij gaan ook Michael Jackson draaien. Ah, nee. Uh. Op een hele andere manier. Wat dan? Wat heb jij voor mij? Ken je die lounge manier nog van de vorige week? Van Pepper Rock Ja. We beat it. Wanna be tough, better do what you can so beat it. But you wanna be bad. Come on, children, just beat it. Just be it. Just be it. En dat was ons eerbetoon aan Michael Jackson. Ons eerbetoon. Ja. Weet je wie trouwens deze band is? Want we spelen het al zo vaak en we hebben het eigenlijk nog helemaal niet behandeld. Nee, ja, dit is wel een beetje heel erg... Uh... Dit is Richard Cheese en The Lounge Against the Machine. <laughs> nou, dat is een Amerikaanse kortband uit California, ja. En het is uh, natuurlijk uh, allemaal, uh, allemaal parodieën op uh, bestaande nummers. Richard Cheese is echt zo'n man met een, uh, met een tijgerbondjas. Echt te fout voor woorden. Zo'n mooi faal figuur, ja. Inderdaad. Heel mooie faal figuur. Ze zijn bekend geworden met Down With The Six. Oh, die, weet je wel? Kevin van Disturbed? Down With The Six, ja, ja. Maar die niet hun versie. Oké, okay, die hebben ze gecoverd. En uh, die is uh, gebruikt in Dawn Of The Dead uit 2004. Dat is die film. <laughs> ja, het is echt... In Nederland zijn ze nog weinig bekend. Maar in uh, Amerika zijn ze al in de grote shows geweest. En ze hebben ook bijvoorbeeld... Mister ah. al niet zo. Niet, Gekoverd. En Baby Got Back. Weet je wel? Die ken je wel, hè? I, li I like big butts. and I a lie. lie, lie Otherwise, I can deny. Nou, <coughs> mooi. Nah. Yeah. Personal Jesus. Personal Jesus. Oh my god. Ra Rape Me, Gin and Juice. Van uh, uh, Snoop Dogg. In ieder geval, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk alle covers die die maakte. Nou, we hebben ook alle... <laughs> Nou we hebben alle, dat lees ik hier hoor, plekken, we hebben alle Richard Cheese natuurlijk. Dat is een cover. Maar alle andere bandnamen hebben natuurlijk ook iets van kaas. Dus je hebt Richard Cheese, Gordon Brie, Buddy Gouda, <laughs> Buddy ja. Rico Ricotta. Nou dat zijn natuurlijk allemaal kaas hoor. En elke yes. keer verandert dat. Nou, Cheese is als als stand-up comedian. En uh, zodoende heeft hij dus een hele mooie, mooie, ja, grappige serie reeks muziek gemaakt. En de muziek van hem zijn te vinden op Lounge Against Machine, Toxicity, I'd Like A Version, and A Pretorite uh, oh, for Distraction*. En yeah. de sunny side of the moon, nou. <laughs> dark side of the moon was beter, denk ik. Maar dark, ja, oké, okay, maar... Uh, ik vind het gaaf muziek en sommige mensen vinden het uh, waar de volgende zangeres over gaan zingen. Ze begon in de band, uh, band Molokke, volgens mij, zo heette dat. Molokke, hoe je het ook zegt: Molokke. Molokke, dat is ook een dansgroep. Ze is toen op een gegeven moment op voor haarzelf gaan. This is Rosin Murphy met Overpowered. When I think that I'm over you. Dating to my daughter program lekkere plaatjes achter elkaar. Zeker weten. Je hoorde namelijk eerst wat ik even vergeten ben. Jij ja, ook al. Ja, nou in ieder geval de tweede was Chantel met uh, Donna Dioza. Die, die, Donna Dioza. Dat was een Chantel. En daarna placebo. You don't care about us. Lekker Dat waren de nummers die je net hoorde. En nu zit ik te bedenken van... Ja, wat zal ik nou op die spaarplaat draaien? Wat, wat was vorige keer The Vision de met Living Noob. Fast, Dying Young? Hé, hey, nou niet mijn teksthielder. Van Noob. Ja, van de CD Noob, ja. Noob. En wat gaat onze Noob draaien? Ja, ik, ik weet het nog niet. Uh, ik moet even een denkmuziekje. Living Fast, Dying Young. Uh, met Metallica... elke... Ja, oké. Okay, ja, is... Die leeft nog. Die leeft al fast, maar... Uh... Ja, is bezig met Diane Young, dan hebben we Michael Jackson, die heeft vastgeleefd en uh... ja, hij is niet jong genoeg geraakt. Nou ja, ik zat aan de leeftijd 27 te denken, waar alle ja. grote rocksterren uh, dan uh, ja, uit elkaar knallen. Ja, zoals ja. Uh, Jimi Hendrix. Ja. Yep. Maar ook... Nirvana. Nirvana. En daar zat ik aan te denken om daar even wat van te gaan draaien. Oh jee, wat ben je van plan? Oh jee. Nou, ik wil er even eentje draaien die je niet verwacht. Want je kan wel de, de, de, de grote platen zoals Hard Box, Smells Like Teen Spirit... Of uh, uh, About a Girl draaien. Nee, ik dacht... Laat ik het eens eventjes over een andere boeg gooien. Wat dan? Ik ga eens Sliver draaien van zijn gasten. Hoe? Sliver. Ja, van dan kan ik er niks op, op verzinnen of wat? Ja. Dat vind ik echt een Nee, dat is waar. Daar moet ik ook nog een beetje aan denken. Weet je wat ik doe? Son of a gun. Nou kan ik in ieder geval iets met een wapen doen. Ik weet al precies wat ik de volgende keer ga draaien. Denk ik. Denk je? Denk ja. je? Nou, weet je, het, het, is niet, het is niet de makkelijkste, het is niet de moeilijkste om daar, uh, hoe heet het, daar uh, uh, iets op te verzinnen, of wel? Nee. Nee? Laten we maar eerst maar gaan luisteren. weet ik het zeker. Met deze zomers hit hier ga ik echt gewoon morgen in een korte broek naar mijn werk. Ja, dat mag ik dus niet, hè, morgen. Ik mag niet in een korte broek naar mijn werk. Waarom moet, niet? Het moet netjes zijn en uh, Ja, ik uh, ga ook met klanten om. Ik sta ook in de klantenruimte. Uh, ja. Maar goed, wij mogen gewoon korte broek. In ieder geval support mag het, dus ik ga daar ook voor. Fuck La it. Lucky you. I call it fuck it. Weet je wie nog meer? With luck... my short green pants. Weet you, uh, <laughs> <your> green pants. <laughs> I've got my lightning green pants, man. Ja, wat is er nog meer, Lucky? Lucky, dat waren de gasten die vorig jaar op Glastonbury gingen, uh, op dat festival stonden. En die het reunieconcert van Blur hadden gezien. Blur? Die bleken onwijs goed te knallen. Echt, het hele publiek ging mee. Dat was echt 100.000 man. Die gingen echt helemaal uit hun plaat. Ik heb de beelden gezien. Vlaggen overal. Echt Heel gewoon een vet feest. Een pandemonium. Dus. Ja, allemaal ja. Vol, uh, een, een bron van herkenning. Want als je dit dan meer, nummer al hoort, dan ga je toch allemaal helemaal gek worden. En die begon dus mee hoor, die intro. Van ongeveer andere minuten deze drum. Gitaartje erbij. Het komt wel heel erg bekend voor hè. En dan op een gegeven moment, dat hele publiek, komt ie! Yeah, it's not my problem. krachtig was deze zeker. Ja, absoluut. En dit was geen verrassing voor mensen, he, op dat uh, Glastonbury. Wat wel een verrassing was, was hier in Nederland, afgelopen zaterdag, stond in de Attack. Uh, dat is een toko ergens in Nederland. Stond er een uh, uitverkochte, was het helemaal een mystery band, wat niemand wist dat de vorige ging spelen, maar iedereen kocht een kaartje. Het was uh, Fucking Pepper Roach die daar speelde. En wat ze uitverkocht, één een grote, een grote panamoniëmouw. Mystery ook. act. Mystery act. Ze ja, wisten dus dat, niet van hè? tevoren dat dat ging spelen. Leuk hè? Ja, dat is allemaal leuk. Dat ja, is echt fantastisch. En uh, de 21 Gun Salute, misschien ken je dat? Nee, het dat is zeg maar niks. Uh, een Zaanse hardcore band, die gaat voor het eerst, dat, uh, dat zijn er ook een maatje van me, namelijk daarom. Uh, die gaat voor het eerst in het voorprogramma spelen van Terror. En dat is een hardcore pioniers van, uh, uit Amerika. zo is ook wel uh, weer een paar nieuwtjes. Leuk om te weten. Nou, nog meer uh, uit, uit die hoek uh, daar. En er is nog, nog eentje. Nog, oh, een super, oh. nog iets nieuws. Er is, komt een supergroep aan. Gemaakt door Dave Grohl, Josh Horn van Queen of the Stone Age. En de bassist van Led Zeppelin. Die gaan één groep maken en die gaan muziek straks uitbrengen. Kijk, dat is fijn. Kijk, heel fijn. Weet je wat ook zo'n supergroep was? Nou, dat was uh, A Perfect Circle. Heel even gemaakt, heel even gedraaid. Mijne James Keenan van Tool. Uh, Troy van Leeuwen van Queens of the Stone Age. Op de drum, John Freeze van de Vandals. Uh, Pas van... Uh, uh, nee, Twiggy van Merlin Manson op Bas. En er was er nog eentje die ik helaas ben even ontschoten. En dat... Oh ja, natuurlijk, de belangrijkste man. Billy Howard Dat is de belangrijkste man, de gitarist van de band. De, eigenlijk ook een beetje de banker. En dan gaan ze dit soort muziek maken. Hou rekening, mee, dit is een remix. Van Counting Like sheep to the rhythm of a war drum. Truth the choice, and choice, ever poison devils. See, they don't give a about you like I do. See you.